Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal coronabesmettingen is de afgelopen dag flink gedaald. Het waren er 5340, zegt het RIVM. Dat zijn er 722 minder dan gisteren. Het is ook behoorlijk lager dan het gemiddelde. Dat was afgelopen week bijna 5900 besmettingen per dag. In de ziekenhuizen is het opnieuw minder druk geworden. Gisteren lagen er nog 2474 coronapatiënten. Vandaag zijn dat er dik 100 minder. De GGD in Friesland is druk met het testen van zo'n 400 zorgmedewerkers. Dat doen ze nadat deze week bleek dat in een verpleeghuis meerdere mensen de extra besmettelijke Britse coronavariant hebben. Meer dan 60 toptennissers, coaches en scheidsrechters die op weg waren naar de Australian Open zitten in quarantaine. Toen hun vliegtuig landde bleken twee mensen aan boord besmet met corona. Iedereen moet nu twee weken in de hotelkamers blijven. En Oeganda krijgt toch geen popster als president. Bij de verkiezingen in het land won de zittende president Flink. Dat is balen voor zanger Bobby Wine dus. Die was vooral populair onder jongeren. Hij zit niet eens met zijn verlies en zegt dat er is gesjoemeld met de stemmen. In een groot deel van het land is het aan het sneeuwen. De komende uren valt er overal een paar centimeter en dat is natuurlijk leuk. Maar Rijkswaterstaat en de ANWB waarschuwen wel voor gladheid. Pas dus op als je straks de weg op gaat. Voor de zekerheid is er op sommige plekken al gestrooid. Is het een leuk klusje? Ja, ik vind het altijd wel, uh, wel leuk om te doen. Het is uh, voor de veiligheid en... Uh, ja. Al is er dan maar eentje die niet valt, dan hebben we dat ook een goed gevoel bij. Ja. In totaal staan er 550 strooiwagens en 350 sneeuwschuivers klaar om sneeuw op te ruimen. En het weer nog, het is net iets boven de 0 graden en er valt dus sneeuw. In het hele land zo'n 2 of 3 centimeter. Op sommige plekken is dat nog wat meer. Vannacht gaat het in het westen al wel dooien. En in het oosten is er tot morgenochtend kans op gladheid en sneeuw. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 De, deze plaat van uh, Atlantic Star in de jaren 80 uitkwam. Toen wisten ze nog niks over uh, wat er allemaal gebeurde in uh, de Verenigde Staten. Daar kwam uh, afgelopen week ook weer uh, diverse keren de termen langs. Armed and dangerous. En zo heette deze single ook inderdaad van Atlantic Star uit de jaren 80. Het is even na vier uur. Welkom terug. Zandvoort op zaterdag bij de lokale radio CFM. En in uur drie hebben we altijd weer leuke dingen. Albert Jan? Nou, over, laten we zeggen over een tweetal platen. Allereerst uh, weer wederom Pit Report. Het is, uh, het is, het is wat karig uh, uh, na toch een uh, drukke week, uh, ja, 14 dagen geleden, met dat uh, Australië al niet doorgaat... dat China er uh, weer van de kalender afgaat en dat het allemaal weer verplaatst moet gaan worden. Dus er wordt weer uh, druk uh, geschoven in de, in de uh, agenda... Uh, van de Formule 1 van 2021. Maar we hebben nog ander nieuws gevonden. Dus dat allemaal tijdens Pit Report. Half vijf, ja, u hoort het al bij de opening. Ik uh, bedoel, het is een beetje uh, ja, uh, uitgedund in het uh, Dierenthuis... Want we hebben momenteel nog maar uh, twee, uh, twee, uh, twee honden in het uh, dierentehuis zitten. Maar goed dat we twee dagen uitzending hebben. Dan kunnen we vandaag de een doen, en morgen de ander. Ja, op de eh. tekst tv stond uh, dat het uh, muis stil was in het uh, asiel. Ja. En uh, op de app uh, las ik van er is geen hond te bekennen in het asiel. Nou, dus, dus dat, dat zijn nog... ook wel leuke. Als je goed kijkt zijn er nog twee. En de een heet Suus en de ander heet Dreetje. Dus vandaag doen we Suus. En dan noemen we morgen dreetje. En dan in, hopen we dat in de loop van volgende week uh, ja dier thuis leeg is. Want dan hebben we ons doel bereikt uh, voor een enige tijd. Uh, goed, dier van de week half vijf. Daarna hebben we Zos Live. Een uh, live registratie van een, uh, van een, van een uh, bepaald nummer. In de tijd dat we nog met het uh, publiek uh, in de zaal zaten. En uh, dat, uh, dat dus... Uh, een beetje ter, ter, ter ere van het live registraties. Ik ben benieuwd welk het wordt, want uh, Rob, jij, uh, jij hebt uh, moet vandaag kiezen. Je hebt al het live gedraaid, trouwens, stiekem. Ja, ja, ja, ja, ja. ja nee. nou, eigenlijk was ik ook aan het uh, twijfelen tussen uh, inderdaad uh, Vrienden van Amsterdam en dan een ander nummer. Kan nog hoor, trouwens. Ja. Of iets anders. Nou, ja. Ik ben er nog niet uit, dus uh, ik moet opschieten. Oh. Waar we wel uit zijn is het gedicht van de dag om kwart voor vijf. En uh, dat heeft de titel Vlees en Bloed. Uh, goed, uh, dus uh, even kijken. Pit Report, Dier van de Week... Uh, Zos Live, Gedicht van de Dag. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... Naar uw enige, en kijken naar uw enige echte lokale zender. En uh, ook nog even de groet aan België. België. Ja, hey In België sneeuwde het ook. Ja. En ik kreeg net bericht dat uh, in Spanje is de avondklok ingesteld van vijf uur s middags tot de volgende dag zeven uur. De middagavondklok is dan, ja, middag, zeg maar. Ja, de middagavondklok. Dus. Oké, okay, nou, dat gaat uh, niet goed uh, daar. Nou ja. Hier in uh, Nederland hoorden we net dat de cijfers uh, wel de goede kant op gaan, gelukkig. Dus uh, dat, uh, dat scheelt weer. Mocht je trouwens een uh, brom horen, ik hoor hem wel, hè. Maar ik heb mijn koptelefoon altijd hard staan. Ja. Dat is de airco. En de ene keer uh, wordt hij weer heel erg hard. En nu was u weer heel erg uh, brommerig. Okay. Dan krijg je dit dus. Goed, uh, gaan we deze draaien of ja. gaan we die andere draaien? Draai, uh, draai deze maar. Op verzoek gaan we hem draaien. Helemaal live, de single van uh, Douwe Bob en Slowdown. Dat was een uh, goede truc inderdaad van Douwe Bob Even die stilte daarbij. Hè? Om het helemaal stil te vallen. iedere uh, plaat afgelopen. Nee, hij ging gewoon nog even door. Drie minuten lang tijdens het Eurovisie Songfestival. Je hoorde inderdaad Douwe Bob en Slowdown. We draaien voor Maris. Op verzoek. Op verzoek. Dus ik kan weer thuis gaan. Ja, zo is dat. En wij vonden hem ook leuk hoor. Ja. Dus uh, wat dat betreft was het weer een uh, mooi 1, 2, uh. Straks uh, hey, gaan we pit Report. Heb je nog wat te melden of zeggen van uh, overslaan? Nee, nee, nee. Oh, oh, oh. Er is wel wat. Ja, hoor. Ja, hoor. Oh, wat is er dan? Nou, <laughs> ja, dat gewoon blijven hangen. Oké, okay, dan horen we het zo meteen wel. De Zandvoort op zaterdag. En hey, morgen zijn we er ook trouwens hè, tussen 2 en 5. Dus kun je ook weer lekker luisteren naar de Zandvoortse Radio. Kan je 24 uur per dag trouwens? Wat ook onze collega's brengen. Heel veel mooie programma's voor je. Lullabies and melodies reveal. In deep despair, on lonely nights, he knows just how you feel. The slyest rhymes, the sharpest suits, and miracles made it real. Like a bird in flight on a hot, sweet night, you know you're right, just to hold your tight He suits it right. It out of sight, and everything's good in the world tonight when smoke is in. Heel veel hits uh, gescoord. Waaronder meer de uh, look of love. Maar ook deze wens. Smoky Sings. ZFM, Race Radio Pit Report. Pit Report. En van uh, ABC gaan we over naar de Pit Reports. Want ondanks dat we in de winter uh, stop zitten... heeft uh, Albert-Jan toch weer wat nieuwtjes uh, gevonden. Gaat het over uh, Lewis' uh, 45 miljoen contract of niet? Nee, dat is angstvallig stil ja. uh, rond uh, Lewis. Ik, en nou, ik, ik las daar wel wat over trouwens. Dat hij... Uh, uh, en ervoor uh, ging zorgen, althans dat hij daarmee bezig was... dat in ieder geval George Russell niet zijn plek kon gaan innemen. Oh. Dus dat wilde hij op een, een of andere manier uh, gaan blokkeren. Nou ja, maar, uh, Geen blokkeerverlies, hij, hij, hij kon, maar hij, hij, een... Hij, <laughs> hij komt wat dat betreft toch wel negatief in het nieuws, hè? Uh, onze grote Lewis Hamilton. Mm -hmm. dus, uh, maar misschien heeft hij zichzelf zich overschat en overvraagd voor zijn nieuwe inkomen. Maar ik ben benieuwd hoe dit afloopt. Maar het is, het is angstvallig stil rond Lewis verder. Goed, het Formule 1-team van Mercedes... rouwt om het overlijden van Jurgen Hubbard. De Duitse werd ook wel Mr. Mercedes genoemd. De voormalige bestuurslid van Daimler, waarvan Mercedes onderdeel is, werd 81 jaar. Jurgen was een echte vriend en supporter van het team... en speelde een cruciale rol in de autosportgeschiedenis van Mercedes. Zo stelt het team van wereldkampioen Lewis Hamilton via Twitter... We rouwen om een geweldige persoonlijkheid en Jurgen zal worden herinnerd... vanwege zijn integriteit, innovatieve geest en succes. En hij heeft Mercedes voor altijd gevormd. Zo'n anderhalve maand na zijn zware crash in de grote prijs van Bahrein uh, heeft voormalig formule 1-coureur Romain Grosjean zijn gehavende handen laten zien. De Fransman liep brandwonden op aan beide handen... toen hij ontsnapte uit de vuurzee die ontstond nadat hij met zijn haastbolide... Op hoge snelheid de vangrails was ingereden. De auto brak in tweeën van wat tot een brand leidde. Inmiddels zijn beide handen uit het verband. Helemaal naakt en Petrus is gelukkig. Al dus uh, Grosjean op Twitter bij een foto waarop hij met, met zijn kat Petrus aait. Grosjean heeft voor volgend jaar geen stoeltje in de Formule 1. Hij oriënteert zich op deelname aan een andere raceklasse. Haas gaat namelijk in 2021 met de jonge debutant Nikita Matsupin en Mick Schumacher achter het stuur van de Bo-Leaders. Ferrari-coureur Charles Leclerc is afgelopen woensdag positief getest op het coronavirus. Zo laat hij zelf weten op de sociale media. Ook buiten het seizoen om worden de coureurs regelmatig getest. Leclerc heeft na zijn positieve test iedereen die in contact is geweest met hem bij Ferrari de direct en de, die dit direct laten weten. De monogask voelt zich goed en heeft milde klachten. Momenteel verblijft hij in zelfisolatie in zijn woonplaats Monaco. En tot slot Jos Verstappen. Ja, Jos, de vader van zou er geen bezwaar tegen hebben als Max Verstappen en Lewis Hamilton... bij elkaar in één team zouden komen te rijden. De kans dat dat scenario werkelijkheid wordt is uiterst gering... maar niets is onmogelijk. Nou, ik ben benieuwd. Wordt er vervolgd allemaal, uh, uh, Albertjan? <lacht> ja, ja. dus uh, nee. Ondanks dat we nu in de stilte zijn... is er altijd wel wat te melden uit de wereld van de Formule 1... Ja, Big Brother is uh, weer begonnen en mijn brom is ook weg trouwens. Heel fijn is dat. En uh, de nieuwe single van Big Brother uh, is uh, uitgebracht door Davina Michel. Fool me twice, get the hell out of it through No compromise, no pity for you oh.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 On the Hudson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 Left them all behind I'm in a New York state of mind Amen, a New York State of Mind Deze platen, The New York State of Mind, heb je in heel veel uitvoeringen. Ditmaal kozen we voor, uh, ja, het klinkt ook een beetje als de Piano met De single van uh, Billy Joel, of de uitvoering van Billy Joel inderdaad, van The New York State of Mind. Daarmee is het half vijf geworden. Tijd voor het dier van de week. We gooien haar nog een keertje in de herhaling Sus. Ik heet Susanne, maar vrienden en intimie noemen mij Sus. Dat doet een stuk gemakkelijker. Ik ben een kruising Boel Mastief, dame van vijf jaar. Wegens omstandigheden zoek ik een nieuw huisje. Ik ben een vriendelijke dame naar mensen. Ik ben één en al liefde, maar ik vind het soms lastig om dat te doseren. Ik zoek daarom een baasje die mij hierin kan begeleiden. Kinderen, ...ben ik niet gewend en daarom zoek ik een huis zonder kleine kinderen. Buiten loop ik heel netjes aan de riem, kan goed wandelen zonder te trekken... ...en luister echt heel goed. Ik moet wel wandelen met een muilkorf... ...en dat is belangrijk dat mijn nieuwe baas hier net als ik helemaal geen problemen mee heeft. Loslopen is dus voor mij geen optie. Ik kan andere honden steeds beter negeren, maar zou graag op cursus gaan... ...zodat ik nog beter leer om andere honden niet te zien. Als ik eenmaal gewend ben, kan ik best even op uw huis passen als u weg bent. Dit moet natuurlijk wel worden opgebouwd. Ik beheers de basiscommando's, maar leer heel graag nieuwe dingen bij. Als je even niet opluidt, kruip ik bij je op de bank, maar een luie stoel voldoet ook hoor. Mijn verzorgers zeggen dat dit vast niet overal mag, maar misschien kunnen we hier samen uitkomen. Ik ga graag lekker mee wandelen om daarna samen onder een dekentje op te warmen. In het verleden heb ik nare ervaringen gehad met dronken mensen... en hier moet ik mijn nieuwe baas rekening mee houden. Ik moet op cursus en zoek mensen die ervaring hebben met mijn type hond. Heeft u mijn verhaal begrepen en wordt u net zo vrolijk van mij als mijn verzorgers? Neem dan snel contact op voor een date. En waar verblijft Suus? Suus verblijft in het dierenthuis kermerland Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088 811 3420. 088 811 3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskermerland.nl. Want ook Suus of Suzanne verdient een thuis. Dankjewel Albert Jan, daar sluiten we ons uh, helemaal bij aan. En mocht je het verhaal van uh, Suzanne nog een keertje na willen lezen. Het staat ook op ons ZFM TV kanaal, kanaal 40 Digitaal via Ziggo. Ook daar vind je het dier van de week. Deze week dus... Uh... Susanne, oftewel uh, Suus in de aanbieding. En mocht je interesse hebben in uh, Suus, je kan niet zomaar langsgaan bij het uh, Kennen Dierenhuis. Nee, even bellen. Want ze zitten natuurlijk uiteraard in de, in de lockdown. Dus van tevoren even bellen naar het Kennen Dierenhuis Of even een uh, e-mail sturen dat je contact uh, wil uh, hebben met ze. Vanwege Suus dat je interesse hebt om uh, de nieuwe baas van Susanne te gaan worden. We zitten samen in de kamer. Stereo's daar Het blijft een geweldige plaat, deze van Veo Echte Kunst. En Susanne, ik ben gek op jou. Sneeuwachtig zandvoort. Dus mocht je naar buiten gaan, pas op hè, voor uh, de gladheid. Want het kan uh, glad gaan worden op uh, bepaalde plekken. Uiteraard uh, wordt er wel gestrooid door uh, de gemeente. Maar toch moet je het goed in de gaten houden. Mocht je nog uh, met de auto, of op de fiets, of op de scooter, of lopend zelfs uh, de deur uitgaan. Je bent gewaarschuwd. Ja, het wordt, ook, het wordt gereden natuurlijk op die doorgaande wegen. En dan wordt ook wel gestrooid. Maar als je net die, zi die zijweggetjes hebt, of die stoepjes... dan uh, is voorzichtigheid geboden. Zo is het. We gaan hem doen. SOS Live. Ja, en... Uh... En één uh, groep die mag natuurlijk niet ontbreken hè, in uh, SOS Live. Dus daar heb ik ook naar gezocht. Die heb ik meteen uitgekozen. ben ik even de top 2000 uh, ingedoken. En even ja. kijken van uh, welke plaats staat nou hoog in de top 2000 van deze groep. En toen ben ik gekomen op het nummer Afrika. Van de, dit jaar te vinden op nummer 14 in de top 2000 van uiteraard Toto. We gaan luisteren naar het live concert van Toto met Afrika in Zos Live. Mijn keuze. Een mooie show van hè? deze band uh, Toto en Afrika. 35ste verjaardag werd er gevierd, inderdaad, uh, met een uh, geweldig uh, concert. En heel veel publiek zie je dat, uh, albert ja, Jan. Dat hou je niet voor ook. mogelijk hè. En die zingen ook allemaal lekker mee. Ja, geweldig. Ja, ze maken van een uh, plaat van 4 minuten maken ze gewoon een 10 minuten festival. <laughs> zo kan ik het ja, ja, ook uh, wel, wel geweldig. Een uh, mooie SOS uh, live, inderdaad. De grote hit van uh, Toto en Afrika. Het gaat er bijna door tot aan vijf uur. Dus daar hebben we uiteraard geen tijd voor. Dan moeten we wel de goede opzetten natuurlijk. Want we gaan aandacht besteden aan het gedicht van de dag. Albert-Jan heeft weer een hele mooie uitgekozen. En het gedicht van vandaag is Vlees en Bloed. Laat mij maar met rust. Ik, ik kan het niet meer aan. Mag het even wat minder... Laat mij, laat mij mijn gang nu maar gaan. Ik ben ook maar een mens van vlees en bloed. Ik kan er ook niets aan doen. Ik ben natuurlijk ook van vlees en bloed. Geef me de tijd. Stel niet te veel vragen. Anders, anders raak ik het kwijt. Ik kan ook per slot voor rekening ook niet lopen op water. Ik ben ook maar een mens... van vlees en bloed. Ik kan er ook niets aan doen... want ik ben nou eenmaal... net als u... van vlees en bloed. O, ik voel het in mijn hart. Ik zal altijd blijven gaan. Ik zal elke, elke storm... dan ook weer staan. O, ik voel het in mijn hart. Ik zal strijden voor het lot... Want jij, jij krijgt me toch niet kapot. Kijk naar jezelf. Maak jij dan geen fouten? Ben jij, jij echt zo verwend? Moet iedereen dan van je houden? Jij bent ook maar een mens van vlees en bloed. Jij kan er ook niets aan doen. Jij bent net als ik ook van vlees en bloed. Je laat me maar met rust, ik kan het niet aan. Mag het even wat minder en laat, laat mij mijn gang nu maar gaan. Ik, ik ben ook maar een mens van vlees en bloed. Ik, ik kan er ook niets aan doen, want wij, wij zijn allen van vlees en bloed. Ik kan het niet aan, mag het even wat minder. Laat mij mijn gang nu maar gaan. Ik ben ook maar een mens van vlees en bloed. Ik kan er ook niks aan doen. Ik ben van vlees en bloed, geef me de tijd, stel niet te veel vragen.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 Maak jij dan geen fouten, ben je echt zo perfect, moet iedereen van jou houden, jij bent ook maar een mens, van vlees en bloed, je kan er ook niks aan doen, je bent van vlees en bloed.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 Kreeg gewoon van uur tot uur. Laat me, laat me, laat me mijn eigen hand maar gaan. Laat me, laat me, ik heb het altijd zo gedaan. Ik zal ook wel eens een keertje sterven. Kom ik echt niet onderuit! Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven En verder zoek je er maar uit Verlopen blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fijn Ik blijf al lang en liefst nog langer En laat me blijven wie ik ben mooi blokje, zo aan het uh, einde van uh, dit programma. Als eerste uh, de nieuwe single van Samantha Steenwijk in uh, Vlees en Bloed. En toen zat ik naar die single te luisteren al beetje en denk ik, ze zingt de hele tijd, laat me mijn eigen gang maar gaan. Ja, ja, ik denk, hé, hé, hé, dat brengt mij op een idee. Bruggetje. En toen kwam ik inderdaad uh, bij uh, Ramses Chaffie uit, uh, uiteraard uh, de enige echte, laat me mijn eigen gang maar gaan. Zo is het van dit, we, we draaien met heel veel plezier. Niet vergeet even vanavond uh, de Vrienden van Amstel. En je kan je aanmelden vriendenvanamstel.nl... En uh, Nick en Simon die vertellen nog één keer hoe je dat moet doen. Vrienden, wij hebben fantastisch nieuws. We willen het nieuwe jaar meteen mooi beginnen door toch een Vrienden van Amstel te doen. Ja, jij thuis op de bank met één of twee goede vrienden en wij hier live vanuit Ahoy. Speciaal voor jullie, met een gloednieuwe show. En de kaarten, die krijg je van ons. Bestel ze vandaag nog gratis op vriendenvanamstel.nl We zien je zaterdagavond vanaf half acht. Tot dan. Oké, okay, vanavond dus Nick en Simon en uh, vele andere André uh, Haasens uh, was ik trouwens vergeten bij dit lijstje. Kraantje Papi, Willeke Albetti, Guus Meuwers. Uh, die heb ik nog niet uh, genoemd. Nou ja. Het hele sootje is daar weer ja. aanwezig. Jij zit met z'n drie op de bank... en zij zijn met dertig man lekker feestje aan het doen. Ja, maar wel keurig netjes. Uh, helemaal uh, in de bubbel, zoals dat zo mooi heet. Tuurlijk, Rob. Ze hebben een bubbel, Tuurlijk, ze hebben een bubbel gecreëerd, Albert-Jan. Ja, ik geloof je op je woord. Ja, echt waar. Oké, okay, dat is waar. goed. Vanavond dus uh, de livestream Vrienden van Amstel. Vrienden, het zit er ook op uh, voor ons. Ja. Robert ja. uh, Makkeli, dankjewel voor je berichtje trouwens. Uh, via uh, inderdaad... Uh, het uh, e-mailadres van uh, CFM. En we zitten even na te denken over die disco die je bedoelt. Maar goed, daar komen we misschien wel uit en daar komen we zeker nog op uh, terug bij je. Leuk dat je luistert. En Sonne ook trouwens in uh, België hebben we nog In Eindhoven hebben we nog een luisteraar. Adolver, uh, Max. Doorwert, Arnhem. Doorwert, Ga maar even door. Til, Tilburg, ik, ik Tilburg. Vind, Am, ik vind het Amsterdam. goed. Ja, ga maar ga nee, door, nee, ga nee, door. Ga maar nee, door, nee, door, nee, door, nee, door. Blijf verscheiden. <laughs> Oké, okay, nou dankjewel uh, Albert Jan. Morgen zijn we er weer. Hè? Ja, Morgen hebben we een hele be, mooie bijdrage, of tenminste interessante bijdrage over uh, een gemeente die ook net zoals in Zandvoort uh, gescheiden afval gaat inzamelen. Uh, oh, dat belooft wat. Maar het gaat niet helemaal zoals het moet. Nee, nee, nee. Dat, maar, moet, dat kan je verwachten. Dat, dat was een cliffhanger voor morgen. Oké. Okay. Uh, wij zijn er morgen weer. Tot morgen. En dan gaan we het ook over inderdaad uh, het, uh, het vuil uh, inzamelen. En voetbal, voetbal, voetbal. Nee, voetbal hebben we ook. Ja, ja mooie, mooie pot. Mooie pot. Mooie pot. Ja, ja dus, PSV uh, die moeten we weer een beetje bijtrekken. Hè? Ja, dat ging niet helemaal goed niet uh, van de week. Niet, nee. Maar goed, we zijn er morgen weer. het op zondag. Tot Fijne starten, gaaf, tot dag! Some doei doei! Things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, taak, grumble, give a whistle. And this this'll help things turn out for the best. Ain't always look on the bright side of life.